Bij het bedrijf werken ongeveer 1700 mensen.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 Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Hier zegen ons, wees ons genade, licht over ons, Uw aangegeven. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in over. Nam u de straat En dacht aan mij Meer dan ooit Meer dan rijkdom Meer dan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 Gaf, verworpen en alleen als een roos Geplukt en weggegooid Nam u de en dacht aan mij Meer dan ooit In een graf verborgen door een steen Orpeneer alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij.